Een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Een programma van Rick Sir en Pim Groof. Het is vandaag donderdag 20 mei 2021. En we zijn op bezoek bij Rob Vermeijs in Tilburg. In ons programma zijn wij op zoek naar de wortels van de Nederrok. En wat dat betreft hebben wij een goede aan Rob... Want Rob heeft eind jaren 60, begin jaren 70, op verschillende manieren intensief kennis gemaakt met de Nederrok. Zoals die toen bloeide. Kun je daar wat over vertellen, Rob? Kijk, ik zat. Uh, ik was hier aan het studeren. Economie. Totaal mislukt overigens. Maar in de tijd had uh, mijn vader had een. Uh... Oh nee, ik moet zo beginnen. Ik was op kostschool. Koschol En het was, schrijven we de jaren 55, 56. Oké. Okay. En het was in Huybergen. Koschol verschrikkelijke tijd gehad, maar er was één ding heel leuk. Het was gitaar spelen. Gitaar spelen, ja. ja. En daar, je, je, je, dat is een school met allemaal broeders, met die zwarte togen. Ja, die ken ik. Ja. Die waren gewoon streng. Ja. En we hadden één toevlucht hok, dat was boven ergens de muziekamers. Maar wat stonden op die muziekamers? Accordeons. Oh, en ze hadden een heel orkest met accordeons. En toen kwamen wij als eerste met een gitaar. En degene die mij dat vooral geleerd is, heet Yvan Wernet, een uh, jongen uit de Antillen. Okay. Ja. Die zag er een beetje uit ja, de, de Tilman brothers weet je wel. Ja. ja. slange haar en die had ja, ja. zo'n wit jasje aan. Ja. En die had ook een witte gitaar. Ah, en wij konden ja. er geen bal van. Dus ja. we hebben het geleerd. Ja. Nou. Had je een eigen gitaar al in die tijd? Ja, die had ik van mijn vader gekregen. Ja. Dat is oh, oh, ja. ja. ja. een compensatie omdat hij me op kortschool kwam. Ik was 14, 15. Ah. En we leerden gitaar spelen met één vinger op de tweede de b naar en dan maar je Engeland, dat ging al en dan ja. terug naar omlaag, geen op maar dan was, en langzaam ja. elke keer vinger erbij en oh, ze ja. dus hebben we het onszelf eigenlijk aangeleerd. We hebben nooit les gehad. Ik heb wel eens een keer les gehad, maar was een, een man met een snor en die, die tikken op je hand. Dus ze <lacht> ja, ja. ja. dus, dus hebben we het eigenlijk geleerd en daar vormde ik uh, een duo met uh, een uh, andere uh, jongen en wij heten de Singing Stars. The Singing Stars. Ja. Ja. ja. En wij zongen alles van de Evelyn Brothers. Okay. Ah. En uh, we waren zo goed, althans als ik later terug wil, dan valt het wel mee. Maar we waren <laughs> zo goed, wij zongen twee stemmen. Dus elke keer als er een oude avond was, dan werden wij op het podium gezet. Ah. Mijn vader had een krantje. Dan drukken wij. Ja. Een weekblad, zoals je bijvoorbeeld al dus. Stadsplannen hebt, dat kwam ja. daaruit uit in, in oosterhout. Toen heeft mijn vader dat Laat mij dan nou maar de recensierubriek beginnen, een poprubriek te beginnen. Oh, oh slim. Ja. En dat heb ik een jaar of acht, negen gedaan. Oké. Okay. Groot voordeel was dat je recensie exemplaren kreeg ja, van dat dus platenmaatgebied. Ja. Ja. Dat beginnen van mijn platenkast geworden. Ja. En uh, dat heb ik acht jaar gedaan. En omdat je maar welke tijd was dat ongeveer eind vijf? Uh, vier, 65, denk ik. Zestig, zes. ik oh, kan het, toch even nakijken, want ik heb die knipsels zelf ja, ja. nog. Ja, precies de periode ja. waar wij de wortels zoeken, hè? Ja. En ja. Welk, uh, wie heb je dan gerecenseerd eigenlijk? Ja, rond die ik zal even pakken, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar eigenlijk uh -huh. alles wat uitkwam en wat ik toegezonden kreeg, daar schreef ik een recensie op. Ja, en maar uh, dat was wel het begin van de poptijd natuurlijk. Dus ja. Ja. ja. Dus je hebt alles voorbij zien komen dan. Ja. Gek. het ja. Ja, begin van de pop naar de rock, hè? Naar de rock en roll. Ja, ja, dat noem ik de, popmuziek, als je Tijd van de beatmuziek. Ja. ja. Nou, die rock and roll, die had eigenlijk in de tijd dat ik op Costco zat. Ja. De Elvis was ja, daar de grote toen. Dat is het. Held, ja. toen. <laughs> dat 55-60 en ongeveer, ik denk 4-65, eigenlijk met de Beatles begon. Toen kreeg je ja. het poptijdperk en ook die uh, nederrock kwam op. Ja, zeker. Ja. En een Oosthout uh, trad, Wally. En de Outsiders hoorde ik wel. Van de Taks. Van de de oké. En uh, ik was aan disco discodraaien ges, geslagen. Dus ik kon, uh, kon er goed mee verdienen. Want al die studenten studeerden af, behalve ik. En ik <laughs> maar, <laughs> maakte <laughs> daar. Dus, Wat toen uh, was je al met economie bezig? <laughs> ja, ja. Toen, toen ik economie ging studeren, denk ik, 4, dus 6, twee jaar later ben ik de rubriek begonnen. Toen. Ook nog eens, ja. Ja. Ja. ja. ja, dat wordt te veel. En uh, toen belandde ik in, uh, in zo ja, de, de oude studentssociëteit, werd ineens een in de linksbol gewerkt met allerlei alternatieve zaken. Ja, dat zaken. vaker, ja. En uh, uh, toen uh, ben ik daar popconcerten uh, gaan programmeren. Ja. Oh, Dat dus, uh, gaan programmeren, kijk. Dus ik kwam daar als jitjockey en ik denk, ja, waarom ja? halen we live niet hier naartoe? Tuurlijk, ja. En... Uh, toen hebben we, ik denk dat van 68, 69, 69 tot 75, heb ik daar continu geprogrammeerd. Dus. Zo. Ja. En dat was toen heel nieuw, want af en toe had je incidenteel wel iemand die optrad. Ja. Maar niet, niet voortdurend, dus elke week praktisch hadden wij een concert. En ja. wij Voordat op... we verder gaan met Pochette en de maatschappelijke betrokkenheid van Rob, hier het nummer dat Rob zijn eerste muzikale impuls gaf. De Everly Brothers met... All I have to do is Dream uit 1960. Dream. Je had in die tijd een hele grote linkse beweging. Ja. En in het zuiden gaf dat, uh, gaf dat vorm ook in theater. Oh. En dan had je bijvoorbeeld theatergroep Proloog uit Eindhoven. Ja, dat, dat Zegt dat goed, wat? He? Ja, dat zegt wat, ja. Werktheater. Ja. Uh, dan had je Vuile en Vieze Gast, een popgroep uit België. Nee. <laughs> en dan had je uh, Walter de Buk. Wallers van de Zanden, dat zat allemaal meer in de uh, oh, okay. ja, ja. En die, die, uh, die hebben zich verzameld, want die, uh, dat noemden ze strijdcultuur. Strijdcultuur, ja. Verzameld okay. in het cultureel front. Er mm -hmm. waren die theater, die muziekgroepen, ook kindertheater. En bots was er één van. Een bots van ma maatschappij, kritische liedjes. En okay. dan ja. had je nog een Brabantse band. Die was nog erger, dat deden de Vulproepers. Ja, dat heb ik wel eens al gehoord, ja. Van ja. Je vond, ja. ja die ja, zit ja, ook in die ja. lijn. Ja. Ja. Oké, okay. ja. Dus die, die, ja. Die, die, die kwamen het heel warm week hier en die, ja. uh, die namen vooral de Rabobank en het CDA op de korrel. <laughs> <laughs> maar dat was een heel soort cultuur die, met, die elkaar beïnvloedde ook in ieder En die, die kwamen ook allemaal in Projet. Ja, of vandaar? Het was, kijk, Projet was niet alleen louter muziek. Het was ook voortdurend bezig, de vinger op de pols. Bijvoorbeeld, de derde orti, die kwam. Uh, dus bij de eerste, en s'avonds kwamen ze een pochet uh, heel uitgebreid vertellen. En ja. dat is ook heel. heel daarin, het pochet is ook begonnen. Er zijn ook de natuurvoedingswinkels ontstaan. Oh, kijk eens. Daar zijn ja. de eerste vier, oh. vijf uh, avonden ja. geweest voor natuurvoeding. Ja. En daar is de eerste natuurvoedingswinkel hier in Tilburg met ja. mee opgericht. Oh, Ongelooflijk, ja. Ja. ja, ja. Dus ja, het was veel breder dan een, alleen maar popmuziek. Wat ja, verstrengeling er toch was in die tijd tussen ja. de muziek en de popmuziek en de, en de maatschappij. maatschappij. En de ja. maatschappij en, de, ja. Ja. en heb je dat nou niet meer? Nee, het is versnipperd, hè? Ja, dat is waar. Het is allemaal gefragmenteerd. Ze noemden het de mars naar nou, de instituties. Dus al die studenten zijn naar de maatschappij gegaan en hebben we het geprobeerd te veranderen. En, en muziek, hier in Tilburg, dat heb je denk ik in elke stad gehad het project was eigenlijk maar ja, het was een, een klein podiumpje, maar we ja, konden er ja. vijf, zes honderd ja. man wel in. Ja. En dat was veel voor die tijd. En, ja, uh, maar dat is later overgenomen door Noorderlicht hier, okay. in de popstad, maar nu is 013. Oh ja. ja. Dat, dat, Eindelijk zie je die lijn dingen. Ja. Uh, ja. Het is allemaal groter geworden en ja. zo, ja. Dat, ja, ja, dat, ja. Dat, behoorlijk groter geworden. Ja. En dat maatschappij kritisch, dat is ook een beetje uh, versnipperd en zo. Ja, dat, dat, ik zeg net, de mars naar de instituties. Dus die zijn, ja, de, de psychologen die hebben ook hun best gedaan toch? Om het een beetje menselijker te maken. Ja, dat, ja economen. Ja. Die hebben dat geprobeerd. Veel zijn de vakbonden ingaan, heel veel onderwijs in. Ze zijn allemaal anders naar die dingen gaan kijken. En nog, nog even terug naar die Pochette-tijd. Heb je er ook nog groepen gehad? Uh, die tot onze favorieten behoren. Golden Earring, uh, Q in the Blizzards. Yeah. Ah, Jan Akkerman natuurlijk en de, de Hunters. Yeah. Oh, Jan oh. Ackerman. Yeah. Oh, ja. Brainbox. Brainbox, Brain Focus. Yeah. Focus, ja, yeah, ja. Oh, yeah. Bouwden de groot, Armand. Boudewijn de groot, een van jouw favorieten. Jazeker. Armand ook, ja. Yeah. Elkwin Solution, Super Sister. Mr. Albert Show, dat was de bed's borgelaar ja, van het Siete ja, Buster. Ja, ja, ja, ja. Yeah. Ja, dat is even kort, is ik binnen, echt heel veel Engels ben zo hoor. Ja, maar dat is ook het probleem als Nederlandse muzici Engelse talen liedjes gaan schrijven. Dan gooien ze vaak allerlei dialecten door elkaar. Dat ja? wordt in de oren van een native speaker helemaal krankzinnig klinkt. Ja. En de verkeerde woorden ook gebruiken, ja, dat heb ik ja, ook al gehoord. Het ja, ja. Ja. rained steel pipes. <laughs> ja. Net van, uh, weet je ook weer, onze grote trainer Louis van Oh, hij oh, <laughs> <U ergens. laughs> ja. ja. Maar, maar aan de andere kant, uh, t, ook het begin van de beatle tijden zo, die, uh, ik luisterde niet naar de tekst. Nee, voor ik niet. Nee, nee. En dat is pas later gekomen, dus ja. voor mij was het helemaal geen probleem dat ik ze niet kon verstaan of dat ik geen idee had waar ze nee. het over zongen. Nee. Nee. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, kon ik het net begrijpen, maar. <laughs> dus ja, misschien is dat allemaal niet zo. Ja, ik, ik, ik, wat ik net zei, Diane van Paul Anker. Ja. Een kinder maakt mijn hoofd. Ja. Maar, nou heb ik pas begrepen waar ik het over had. Ja. Jij bent ja. zo oud en ik ben zo ja. jong. Dat ja. hebt je mij verteld, maar ik maak me. Oh, zo, op die manier. Het trouwens, grappig, weet je hoe oud Paul Enke was toen hij dat schreef? Nee. 14. 14? Ja. Zo, dat is jong. En ja, dan ja. snap ik het wel. Ja. Het zat een beetje in dezelfde leeftijdscategorie. Ja. Ja. En nu dan, bots met het nummer 7 dagen lang. Uit 1976...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 Weet je, weet je, dat is wel een leuk verhaal, um, ja. je had in Nederland één tour operator die met Engelse bands werkte. Oké, okay, ja. En die werkte bij Exit, ook zo'n zo tentje mm -hmm. als Projet in Rotterdam, en die belde mij vaak op en zei, ik heb die en die en die, die, die bands, zei hij. En een van de bands die ik, on die, die, die ik nog nooit gehoord had, maar ik zei, die wil ik hebben. Het was Shaking Stevens en de Sunsets. Oh, yeah. oh, Shaking Steven. Yeah. Ja, ja, ja, ja. En uh, de, nog onder leiding management van Paul Barrett. Maar ja, ik weet nooit dat we er 350 gulden voor betaald hebben. 350. En ik heb ja. zelf onderdak geboden op mijn rol Ja, oh, ja. <laughs> er ja. ja. kon nog geen hotel vanaf. Nee, ik <laughs> kon niet. En. Uh, ja. En, en ik denk, ja, die jong jongens moet ook eten. Dus ik had zo'n pan <laughs> spaghetti gemaakt. <laughs> ze komen eraf van de boot, helemaal doordezend. Aan het bier wouden ze wel, maar daar tegenover stond een friet En ik zat met <laughs> Zo'n pan spaghetti. <laughs> maar ik heb... Al, die heb ik toen daar... Dat was eigenlijk zo'n rock'n'roll band, weet je wel. Die, die, ja, die ja, zeker ja. kon heel goed uh, Elvis naden ja. Althans, oh. dezelfde toon, maar hij vertelde ja. zelf. Uh, ja. En uh, toen... De, de, de, de, ken je Peter Gertz, die, die, die, die ex van... Ja, die uh, heb ik wel eens ontmoet, ja. Die had een motor. <laughs> ze Stevens <ze hebben laughs> achter, die motor is ook zo. <laughs> dat is eerlijk, uh... Wat leuk is, wat, Shake and Stevens, dat was de revival van de rock'n'roll, hè? Ja. ja. Toen hij ging optreden. En, en die... en, leuke opmerking die ik ook in de recensie las van, ja. Shake and Stevens, als hij op het podium staat, die is helemaal rock'n'roll. En dan niet als parodie, hè? Nee, gewoon dat er ook gewoon echt muziek is. Ja. ja, ja, En er werd aangekondigd, Paul Berthe, met een jazje, dus voor een stem. En die zei, don't, uh, er zei iets in de trant van, je, wil jullie hele lange, saaie gitaarsolos, of echte muziek? <laughs> <laughs> dat soort een dachten. Ah, ja, ja, ja, ja, en het was gelijk raak, en dat is eigenlijk die is zo ontzettend, die zijn wel vijf, zes keer terug geweest. Oh, oh ja. En uh, bovenin... Je kon het zo goed met ze vinden. Ik ben toen met mijn toenmalige vriendin naar Cardiff afgerijd. Penasom precies, het in Wales. En toen dus ben ik mee met hun op toe gegaan. Oh, te gek, het leuk. Ik ben nog nooit zo dronken geweest. <laughs> Daar had je Newcastle Brown. En, die, en dat was toch wel prachtig om te zien. Die traden op in, in die zaaltjes, weet je wel, met dat een beetje. Vergane, roze, flanellen. Ja? Hoe je dat? Plus. Plus. Plus. Plus. Weet je wel, die oh. allemaal rafelden. Ja, ja, ja, gruwen, ja, ja. En niet ja, open gingen. Ja, op, nee. Toevallig dik. Ja. En afgeschilderde. Ja. Wat ja. een geweldige tijd was het. Ja. Maar en 350 ja. gul, is ja. niet veel toen ja. de tijd voor een avond optreden, Dat ja, ja, was, was natuurlijk niet... een wereldster. Althans in Europa. Ja. Dat ja. En dat was ja. niet alleen natuurlijk. Dus je niet. Nee? Nee, hij? want dat is. Mijn Nee, hij heeft een andere manager gekregen. Oh. En toen ging hij pas doorbreken. Oh. En die jongens die kwamen Want ik ben ook bij die, die, die uh, Rocking Louie, was, uh, was de drummer, Daar ben ik bij zijn moeder gaan eten. Nou, ik dacht, hoe krijg ik dit op? <laughs> <laughs> maar dat waren gewoon echt hele leuke, aardige gasten. <laughs> ja. <laughs> en die. Die ook maar voor een rijpstuiver werkte en probeerde bekend te worden. Ja, en die heeft ja. de band achter zich laten. En toen is ze verbroed worden. Heel goed. Heel goed. Een van de beste managers van Nederland is uh, Frank van der Meijden. En dat was degene die Shaking Steam is en al die bandjes oh, okay. uit Nederland yeah. halen. Mm -hmm. Zeg jij dat naam? Nou wat, Frank van der Meijden? Nee. nee. Frank van der Meijden is later de manager geworden van CCC Incorporated. Okay, ook een yeah, band die ook yeah. heel vaak bij ons was. Yeah. Met ons er staat hier enorme etterbakken, wel leuke muziek. Ja. Maar die, kwamen, die waren met z'n achten. En die kwamen met z'n dertigen binnen. En die moesten allemaal consumptiebollen hebben. <laughs> <laughs> die kwamen al binnen consumptiebollen. <laughs> en die, uh, die, die uh, Frank en mij was daar de manager van. En die is later de manager geworden van Doe Doemar, oké. Okay. Ja. Ja. ja. En daar zijn ook wel leuke verhalen over te vertellen. Bijvoorbeeld dat uh, dat had je dat socialistisch weer wat bots ook heeft, weet je wel. Ja. Rodi zijn muzikanten en de zanger en ja. de mensen kan allemaal ja. hetzelfde. Oh, okay. alles in kapot. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat was bij Doemer. Totdat ja. Hennie vrienden zei. Ho, ho, ho, ho? Ja. Ik heb die nummertjes geschreven, die nee. Rodi niet. <laughs> toen heeft ze een enorme ruzie gehad en de ook weer. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ik heb ja, ja. de rechter eraf gehaald. Ja, ja. <laughs> ja. Ik moet even denken, als jij zo vertelt dat je zelfs op tournee bent geweest met uh, Shake and Stevens. Heb je ook iets. Uh, opgemerkt van wat ons uh, ook bijzonder intrigeert, De seks, drugs en and and roll. Ja. ja Hij is nog ja, nooit de... zo dronken geweest. Ja, de, ik heb <laughs> niet... Ja, de... <laughs> ik heb drugs niet heel veel alcohol. Nou, en... ja, ik, ik, ja. Ben, ik... Ja, ik ben, ik ben nog een uh, jaar coördinator aan de FNA geweest. Ja, hoort. En, uh, en dan kwam Herman Brood op optreden. Oh, ja. Ja. Nou, en ik liep daar dus in, de, in die stafruimte rond te zitten tegen mij kun je even ergens anders gaan zitten, want ik moet even mediteren. Ja, Geen <lacht> ging je spuit erin. Ja. En, uh, maar dat FNA was waarschijnlijk toch wel... Die hadden ook hele goede uh, popproject. Dat was eigenlijk veel meer een poptent nog als pochet. Althans, alleen maar pop was het. Ja, ja. Nou, misschien en, voor de luisteraars even uh, toelichten wat de Evenaar is. Hè? Nou, dat, dat is dan toch zeker... Uh, een toelichting alleen voor de Noord-Hollandse luisteraars. Zeker. Het, en het, para voor het begin Paradiso van Eindhoven. O ja. Waar onder andere 50 jaar Nederlandse rol gevierd is. Nou, kijk eens. Ja, ja. ja goed. Dankjewel. Dan ja? hoef ik dat niet meer te doen. <laughs> <laughs> en, uh, maar ja. wat, wat, daar, wat daar bijzonder aan was... Daar, had je, um, da, daar zat eigenlijk meer de kunstscene van Eindhoven. Die zat in de Effenaar. Ja. En... Uh, Onder andere voor de, de, de decorbouwers van de Bijkorp. Oh, okay. En die decorbouwers van de Bijkorp legden er een enorme eer in om elk als er een, een goede popgroep kwam, om dat hele podium zo in te richten dat het bij die past. Ja. Die oh, maakt allerlei prachtige ja. dingen. Nooit over nagedacht, ja. John Keel bijvoorbeeld, uh, ja? die, uh, die pianist. Ja, die ken ik, ja. Van de goede Rafa ja. Tundra. Ja, dat weet ik nog, dat is een bijzonder uh, prachtig. Podium van, uh, van goud. Ja. Ja. Oh, maar nou, ja. je vertelde over de drugs hè? en de FNR dus. Ja. Ja, Moet A. ik een verband leggen? Of? Oh, ja, je gaat binnenkort ook een weekendje mediteren. Je weet wat je Ja, we hebben nou, oude drugs ook een rol. Ja, ik dacht dat uh, Herman Brood ook ging mediteren. Ja, <laughs> ja op die manier. <laughs> ja, ja. Ja, je ja. Ja, had dus gezien de, de portret in elk geval, uh, die meer de de, de cultuur had. Okay. Ja, ja. En met randwaarschijnlijke heroïne. En dan uh, ja, ja. had je een hele groep jongeren, randjongeren, die dus uh, op het criminele randje zaten. Mm -hmm. ja. En uh, die, die uh, bestierden de boel vaak. Ja, dat kan me voorstellen. En, die zijn, en toen hebben we een, een portier aangenomen die 138 kilo boog. <laughs> en uit dezelfde sea kwam. Ah. Ah. En toen is hij in dat café geweest waar die jongens zaten en zei, jongens, allemaal een rondje. Die? En toen En ik: kijkt met zijn vuist op tafel, maar je komt pochet niet in. <laughs> <laughs> het was toch vaak, vaak noem je dat, hoe moet je dat nou zeggen? Schipperen om ze ja. buiten te doen. Ja, ook, ja. ja. ja. Uh, maar ja, het portier was toch niet zo hard. En, en, en als het dat was, dan is het meer in de heroïne dingen, maar van die bands ook uit een jointje of zo, maar je had wel ja. twee groepen, hè? Dus de ene dat waren meer de harsjongens. en ja, de andere ja. waren de bierdrinkers. Oké, okay. oh, yeah. En uh, je merkt ook al de soort muziek die ze hadden, die moest allemaal van die, van die zwevende muziek hebben die maar eindeloos doorduurde. Ja, dat is de hasj. Ja. En de echte muziek was mijn En die, die bedacht allemaal namen als de fucking embryo en zo, niet atje ook, rare dingen. En dan had je echt in de disco, Ik was meer van de rock en en en bier. Ja. En ja, seks. die popgroepen klaar las het van als je bij het kantoor een vrouwen te zien. Nee, die zaten niet. We waren misschien tien om de vijfhonderd. Dus ja, ik heb er zelf. Maar je had wel allerlei soorten muziek. Ja, ik heb zelf een ja. ander uitgehaald, dat wel. Oh, maar. Oh, nou, vertel maar. <laughs> ja. Ja. Ja. Of mogen we niet doorvertellen? Weet ja, je, op een gegeven moment dacht <laughs> ik, uh, ik vind het met een al moeilijk genoeg, laat ik maar stoppen met de rest. <laughs> ja, het was een wilde tijd. Tof, oh, ja, ja, ja, dit speelt tegelijkertijd wel af in de tijd dat je uh, lekker met die muziek bezig was. Ja, gehoord ja. mij ja. Ja. Buiten die muziek gebeurde het ook hoor. Ja, dat denk dat ik, ook ook ik ook denk ook steeds. Ja, ja. En dan hier het nummer Willy Boy van Ccc Incorporated uit 1970. See yeah. ya. Maar op die ja dat uh, dus allerlei soorten muziek werden geprogrammeerd. Ja rock 'n roll heb vooral en dan vooral, uh, ja, met, ja met met cyclen naar naar de folkmuziek en meer naar de ja oh, je okay. had ook een jazzkeller. Dus ja, je had ook beneden, je moet je voorstellen, het is een gebouw wat heel hoog was. en uh, hmm. Totaal ongeschikt voor concerten, maar daar hadden hmm. een, een, een, een podium, een, een, een extra verdieping erop gelegd. Dat je ja. okay. naar het podium kon kijken. En beneden had je een kleine kelder, nou denk ik twee keer zo groot als deze ruimte. Ja. Ja. En dan zat een bar in het midden. En verder was het, uh, en daar speelden de kleinere dingen zich af. Ja, veel. Nou, ik ik heb daar ooit een uh, wereldberoemde jazzgitarist gezien. Wie? Barney Kessel. En er waren twintig man. Wereldberoemd? Ja, ja echt. Ja, Hans Benneke en Michel Merleberg zaten er ook vaak. En, een, uh, en dan was die man, zo'n zo wereldberoemde man, he, die zoveel eer al had uh, vergaard in zijn leven. Ik stond nog blij te kijken als je een een hand gaf van wat heeft hij ja, fijne muziek ja. gemaakt. Ja. Oh, wat te gek, ja. ja. ja. En ook al zaten er maar twintig mensen, ja, hij speelde echt vanuit uh, uit zijn tenen. Ja, ja heerlijk. Een ja. je Dr. Ross en de Harmonica Bos nog? Nee. <laughs> een Eén Mens Band. jongen. Eén Mens Band. Zo'n lange naam. <laughs> ja. Die was ook heel leuk. Ja. Dat ook een soort koop koop, weet je wel. ja, oh, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Ja, en daar, in, die, in die kelder daar had je dus uh, de, de, de jazzjongens, één yeah. keer per maand minimaal. Oh. Al, men, al, al ben ik, en yeah. Michel ja en natuurlijk en, yeah. oh, yeah. en, en niet te vergeten, je hebt hier een hele sterke, weet je nou ook weer, uh, jazz paradox heb je hier, dus dat is een, de, nog steeds een jazzcafé, mm -hmm. yeah. dat is daaruit voortgekomen. Die, oh. die, die, die yeah. dat organiseren later dat verder uit yeah. bouwen. Yeah. Yeah. Ja. En konden jullie je eigen broek ophouden of had je ook subsidies of zo? Ja, wij wouden subsidie, wie wilde ook geen subsidie? Maar <laughs> wij deed zo. Uh, eigenlijk was het de Studentssociëteit. Oh, op die manier? Ja. En uh, wij wouden het opbouwen opbou naar een open jongerencentrum en onder CRM vallen. Okay. En wil ja. je daar op een aanmerking komen? Dan moet je een papiertje hebben voor de Sociale Academie. Ah. Ja. Dan zeg ik, nou ja. dat doe ik dan wel in de avonturen. En daar, ik ben dus afgestudeerd als een popdier-show. Oh, okay. dus dat... oh, ja, Vandaar. vandaar een latere leeftijd ook een beetje... Door. Ja, oké. Okay. Dus ik heb dan de ja. avontuur gehaald. En, uh, en de bedoeling is dat het omgebouwd om zou worden naar, een, uh, opera, naar het open jongerwerk waar toen CRM subsidies voor gaf. Oh. Voor. Dat was de bedoeling. Maar het is nooit gelukt. En waarom niet? Ja, je weet hoe stroperig dat allemaal gaat. Kijk, je zit... Iedereen zei, ja, dat is geen open jongens, zijn voor studenten. Ja, ja. ja, dat zegt de gemeente, ja, maar het is eindeloos praat dat het wel zo was, want wij stelden ze ook open voor alle jongeren die in uh, Tilburg waren. Ja, ja. En wij hadden bovendien het grote voordeel dat wij de socialiteit hadden, dat we nooit dicht doen. Oh ja. Oh, yeah. oh. En, dingen, en dat, was ook, dat, dat gebeurde dan ook zo daar. Ik las uh, gisteren nog in de krant dat uh, Ton van den is overleden beter bekend als Miss Antoinette. Sinds de jaren 85, schat in de krant, travestiet. Maar die zat al in de jaren 70 bij mij onder de bar. Die ging dus eerst met z'n allen in, in de ruimte zich omkleden. En yes. kan uit. Allemaal, ja, te gek. Ja, dat was buitengewoon buiten, leuk. Ja, ja, Dat is een wilde, wilde scene hier in het zuiden. Behoorlijk, ja. ja gaan toch met andere ogen naar Tilburg kijken. Ja, want ja. ja, carnaval doen jullie dat toch ook? Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb er ook een al aan. Ja. Vijf, ja. Carnaval bestaat nog helemaal niet zo lang in uh, Tilburg. Nee? Zeker, straatcarnaval 200 carnaval, jaar? Niet. Nee, nee. Ja. nee. dat mocht Toen niet. Toen ik in Tilburg mocht niet. bestond best vierde het elfde jaar straatcarnaval. Oh. dat mocht niet van de pastoor en de fabrikant. Oh, dat juist door de pastoor moest, eigenlijk? Hè? Nee, bij Breda, dame in Tilburg hadden we een pastoor. <laughs> en daarom is die kermis zo groot hier. Ik mooi toch Je hebt maar rest. één uitlatsklap, is de kermis. En verder werken jullie keihard en luisteren naar de pastoor. Zo dat. Ja, wat leuk, ja, ja. Maar dat is wel de grootste van Europa, hè? de kermis. Nee, dat lukt in elk geval. Met, oh, uh, ja, oh, ja daar, daar is dat door gekomen. Ja, ja, dat er geen carnaval was, dus nee. dan maar die kern was groot. Ja, in de bouwvak natuurlijk, want dan moet het toch een keer stil. En dus <laughs> ja. verder was het, hou jij zo dom, dan nou ik zo arm. Ja, ja, ja, ja dat is waar. Hé, hey, we zijn lekker op gang, uh, Rob. Maar ja, die uh, subsidie, yeah. ja, ik ja. geloof wel wel wat subsidie hier en daar. Ja, want we hadden ook de truc, wij richten werkgroepen op. Oh. In potjet. Ja. En dan kon je subsidie aanvragen En dan hebben we hebben de werkgroep popmuziek ook gehad. Oh. En die ja. studeerde de popmuziek en de tekst. Ja. Ja. Ja. En uh, die programmeerden mee ook. Dus ik denk van ja, ja, ja, dat was heel vaak. Ja. Leiders die moesten ze toen niet. Huh? Dus er was nooit een hoofd, het waren allemaal een groep allemaal Ja, een was de tijd, ja. Ja, ja. ja, de tijdsgeest. En dat hebben we zo met die werken op popmuziek ook gedaan. En, uh, en die wisten wat dingen uit. En die bespraken ja, welke bandjes zijn goed en welke niet. En hoe doen we dat? En die, die jingen dan fietsjes op in de stad en, ja. uh, enzovoort. Ja. Nu weer even wat muziek. Een nummer van de zanger die ook vaker in Pochet heeft opgetreden. Armand met Een van hen ben ik uit 1967. MUZIEK In de poort is het asociaal en niet zo akelig duf. En het intellect viert hoogtijd, men voelt zich interessant. En om op te vallen zet men alle normen aan de kant. En de baas loopt rond met een trots gezicht en een ouderwetse sik. En iedereen is er even gek en één van hem ben ik. Pak je zweetje er kapot Maar je vindt het er gezellig Ook al is alles even rot En met zonnebril en lange haren zijn ze artistiek En niet door schuldenkunst of dichtwerk of muziek En als men vraagt hoe oud ze zijn dan geven ze geen kick Nee dan knijpen ze hem allemaal En de zin van het leven. En over het nut van een kerk en huisgezin was er zelf toch geen barst omgeven. En een hele kleffe club van halve zachte spreekt zich tegen. Omdat men lalte voor wat men zou willen en niet heeft gekregen. En daarom zijn ze zo opstandig en staan meteen in de fik. Als iemand hen dan tegenspreekt, en één van hen ben ik. in een akelig heldere kop. En alleen door een kleding of overtuiging neemt men hen niet op. In de maatschappij van rijtjes lopen, hoge boorden Waar alleen plaats is voor meewaaiers en eigenheimers. En de strooplikkers, die zijn tegen de 50 vet ongemakkelijk dik. Maar zij blijven mager van het denken. En één van hen ben ik. Wat ik opvallend vind is, van die muzikanten die we eerder hebben geïnterviewd, horen we vaak dat uh, in de begintijd van de pop ...dat uh, de bijstand zo belangrijk was. Hè? Dat heel veel muzikanten zich eigenlijk konden ontwikkelen. Omdat ze steeds terug konden vallen op de bijstand. Ja, dat is waar. Maar het lijkt alsof de, uh, de omgeving waarin die uh, rocks en pop zich ontwikkelden, dat die. Uh, ...in die tijd heel erg gestimuleerd werd door het subsidiesysteem... ...wat in de jaren 60, 70 er was. Komt kreeg je die dan? subsidies dan? Hè? Die bands kreeg toch geen subsidies? Nee, jullie als uh, podia in, uh, clubs, wij, kregen, wij clubs hebben, die de Bens uh, aan F het werk F hielpen. De FNA nou wel. De Pachet de de niet? De nee. Pachet kreeg wat steun van de, van oh, de universiteit over de school toe. Begrepen. Ik dacht dat hebben dat we, de gemeente zijn we ook bezig geweest. Ze hebben ja. wel eens, hoe noem je dat, zo? Uh, zo'n beetje... Uh, af en toe wat, wat subsidie gekregen nee, ja. en, en daarom is het gewoon ja wij, de reden, wij werden wel betaald we hadden de staf van vier, <coughs> vier man ja met de Efnara nee een pochet. De pochet ook al oh. en Efnara kijk goed goed goed betaald ja. maar in de, de pochet minimumloon allemaal hmm. vier stafleden dan ja. of vijf en de tappers werden per avond betaald Oh ja dus uh, ja maar een soort, soort uh, bodemvergoeding uh, was er. Ja, ja. ja. ja meer niet. En, uh, maar de F wel. Want ja. ik ben daar in dienst gekomen. Ik kreeg gewoon het CAO. Uh, ja. Maar dat was niet mis. Nee. Althans voor, voor mij toen. Ja, ja, <laughs> toen. ja, ja. En alle, alle, alle stafleden werden goed betaald. Ja, ja. Dankzij die subsidie. En ik denk dat, uh, dat ze ook, uh, noem je dat, het uh, pand voor opkregen. En hier hadden we, we wel wat huur betaald. ik weet nog niet precies meer hoeveel dat hmm. is. Maar, hmm. En daarom is het eigenlijk ook hier, hier, helemaal langs me zeker. dat is een bewust beleid geweest om Goh. zo weinig mogelijk naartoe te schuiven. Ja. Want wij waren buiten gevaarlijk. Ja, ja. Betreft, ja, gevaarlijk. Gevaarlijk, ja, ja. Ja. ja. In die tijd heette de katholieke hogeschool Tilburg, naderhand uh, universiteit Tilburg, ja, die heette de toen de Karl-Marx-universiteit. <laughs> ja. <laughs> Dat, dat is een heel mooi verhaal, dat wij in dat boek, daar staat in het boek ook nog. Wij, oh hier, die, uh, niemand heeft geweten wie dat opgekalkt heeft. Dat stond met horel letters, Karl Marx Universiteit, dat krijg ik ook al ook, kunnen vinden. Niemand heeft ooit geweten wie dat gedaan heeft, maar wij hebben ze achterhaald. Ah, en degene weet in elk geval zes namen, maar wij hebben beloofd het niet te verklappen. Leuk. Een van die mensen die het minutieus beschreven hoe zij die, die, uh, die, dat gedaan hebben. Want dat is best hoog, dat gat. Ja. Die zijn dus, uh, die hebben ongeveer een week lang in greppels liggen posten. Hoe het met bewaking gesteld was. Ja, die Hebben minutieus ja. opgeschreven. Ja, ja. En ik kan tussen dan en dan is er geen bewaking. En toen hebben ze het erop getrapperd. Okay. Okay. Ja. Maar waar kwam nou het gevaar vandaan? Van de popmuziek, van de studenten? De popmuziek ook natuurlijk. Maar ook van de studenten en van uh, ja, de sociëteit ofzo? Of, ja. Wat bedoel je, met welk gevaar? Welk gevaar, ja. Want je zei, nou het was gevaar. Ja, de, nou, de, de, de, wat wij zeggen, op nederland en Valen bijvoorbeeld, of uh, de pastoor en de fabrikant, ja? de status quo ondermijnen. Dus het, de, de maar wie deed het dan? Het ja, er, er was ook een beweging die sloeg overal door. Van de, van de studenten waren er toch wel de aandraagd. Maar je had ja, ja. socialisten de katholieke jeugd, die, die, die, die kwam katholie, ja, En ja. maakte ook allianties mee in de stad. De vakbonden. Ja, okay. En uh, bijvoorbeeld uh, iemand die was... Uh, een docent op een uh, basisschool en die was bij ja. de CPN en die werd eruit gegooid. Nou, dan oh, gingen wij tegen de keer, hoor. Ja, ja. Ja. Dus het was niet alleen tegen de popmuziek en uh, tegen ja, Pochet of zo, ja. maar het was meer tegen een beetje de jeugd uh, eronder houden of zo. Of, uh. Ja, dat hebben ja, we niet thuis. De, de, de, arbeiders, hè? de, de arbeiders, arbeiders, ja. Daar ging het in die tijd om. En de jeugd? Of misschien alleen de nieuwe ideeën tegenhouden. Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. ja. Nou ja, dat waren ook nieuwe ideeën. Ja. Uh, wetenschappers zijn ook maar uh, intellectuele arbeiders. Dat is ook waar, ja. En dat boek waar uh, Rob aan heeft meegeschreven, dat heet ook niet voor niks: Opstand uh, in het zuiden. Ja ja, ja, ja. Wat oud ben je nou, Pim? Ik ben 67, 67. 53, ja. ja. Dan moet je dat allemaal wel weten. <laughs> ja, maar het zuiden onder de rivier, sorry. Nee, maar Amsterdam nee. was het ook zo. Ik bedoel, van. Ze ja, nou, claimen ik altijd dat maak, daar is het eerste bezitter, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Nee. <laughs> dat was hier. Ze zou hier komen kijken hoe het moest. En dan nu de Amsterdamse band The Outsiders met het nummer Touch uit 1966. En zoals Rob al eerder vertelde, The Outsiders hebben natuurlijk ook opgetreden in Pochette. I didn't dare to touch her, but I touched her hand. Yeah, then she looked at me. Oh, I could see her eyes. But well, just a sigh, Just a sigh, boy, baby. I said, Touch, baby.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 Make me feel so fine And I Well, touch. I just touched my hand By accident I said, touch. I didn't stand to touch you But I touched your little hand Yeah, you look at me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 in Haarlem had je pad toch? Klopt ja, nog steeds, ja. ja. En je hebt daar, je had Paradiso en je had... De uh, Melkweg. Eh, Melkweg De nog heen. Fantasio. Fantasio, ja. ja. Fantasio, daar uh, heb ik trouwens mijn eerste Pocho op dia vertoond. Oh ja? ja. Mm. Uh, en Nijmegen had je door een roosje. Ja. Even naar een eindhoven. Dus wat je over had je wel van die... een. Uh, Profatja of wat ja, ja, ja. Oost had je het ook maar de, de, de, de, de, de, er gebeurde dus van allerlei dingen ook een maatschappelijk gebied, hebben we het ja. net over gehad. Hè? Ja, klopt, ja, ja, ja. ja. maar, maar met... jij ja. kun je nog moeilijk voorstellen dat die hele beweging als gevaar werd gezien door de gevestigde orde. Ja, inderdaad, ja, ja. ja. ik denk ook niet wat je ook zegt, ze hebben het niet tegen kunnen houden. Het is volgens mij gewoon een stroming uh... Ja, die zich uitgeven en die ook door de tijdsgeest. En ja, het werd allemaal wat, uh, we werden allemaal wat uh, welvarender en zo. Dus volgens mij kan je het ook niet tegenhouden, nee. Nee. Ja, ik heb straks gezegd van al die mensen die afgeleerd zijn, zijn een, een opmars begonnen in instituties, zoals ze dat noemen. Ja, ja. Zowel in het onderwijs als in, uh, Overal, ja, ja. in de vakbonden. Ja, ik heb ook nog bij het VVDM gezeten. Heb je ja. een beetje wat het is? Ja, ja, ja. Ik was daar nog geen twee, twee maanden lid van. Oké. Okay, en ja. ik zat al in het hoofdstuur, want er moest iemand van de luchtmacht in, dat was ik. <laughs> en daar, daar, daar, daar heb je dat soort soortgelijke verhalen. Dat was er voor ik pochet kwam. Ja, ja. ja. Ik kwam in de, in de, in de televisie, ik, noem dat, ik zat bij de operationele dienst in oh. Vessen, vliegveld Eindhoven dan ja. kwam daar in die, weet je wel, dat zijn van die pluggen die je Ja, natuurlijk, dat is een grote de techniek, omlaan, Ja. Klopt. De generaal wilde banjort spreken. Ja, uh, dus ja, ja. En uh, daar zat Dick klees. Dick Lees, die had een hele panel versierd met bloemetjes, het waren bloemenkinders. <laughs> bloemenkinders, ja. Dick Kleece, ja, ja. die is later naar uh, Veronica schip gegaan, die is nieuwslezer geworden. Okay. Yeah. En die dus heeft hij altijd, al mijn, en die heeft jingle gemaakt van de Pop Dear Show. KF presenteert, het is Petra de Pop Diaz Show. Maar door je. Dat was een <laughs> reclame van Ketel in de tijd. Ja, yeah. ja. Yeah. Oh, en die, die heeft hij al, de yeah. Yeah. in de, in de studio's van Veronica yeah. okay, heeft hij de straks heeft <laughs> <die> streukel <strutten>, gehad, heeft hij <laughs> die. <stu> <laughs> ja. die yeah. yeah, yeah. Daar die tegen vandaan gekomen. Ja, ja. Ik heb daar kennen, maar we, we konden daar. Uh, aangezien ik dus. Ik ben de kort mogelijkheid het van de VWDM. Maar. En ik was dus in nog geen half jaar bij de generaal geweest, bij de minister geweest, bij de staatssecretaris, de staatssecretaris, de, die, die generaal, en die, en die overste, die kolonel van Eind, die, want die ja. hadden nog nooit gezien, die mannen, ik wel. Ja. Dus dan moest ik daarheen kennis maken. Dus denk ik ja, ik ben van de vakbond. Dus ik trek mijn militair klofje uit en ik trek mijn kopje, uit en ik zeg... Goedemiddag, uh, kolonel. Van mij PBDM. Ja. <laughs> ja. Ken je dat, de VVDM? Ja, ik ben ook in dienst geweest. Hè? Oh ja, dat ja, ja, ja, ja, ja. stond het, ja, het nog. Steeds, oh, ja. Ja. Okay, ja, maar maar ja, ja, dat is nog steeds. Dat is ook het symptoom van die, die ja. samenleving. Was toen voortdurend te bewegen. Op alle volgde ook in het ja, leger. Ja, mijn grote breukvlak ook dat militairen plotseling een haar mochten hebben. Ja, We ja, jullie ja, ook nog wel gestreden. Eigenlijk hebben we het nu over de babybommers. Ja, die worden nou verguisd, Ja, maar toen de tijd dat we ja. het allemaal, allemaal bereikt. Ik denk ja. dat we het over die generatie nu hebben, ja. ja. Wat die allemaal ja. gedaan hebben en uh, bereikt hebben, ja. ja. En de babyboomers heten nu de boomers. Ja. Ja, en die ja. worden nu... Uh, die krijgen overal de schuld van. Ja. ja. Nee, maar voor mij is het nou wat duidelijker. Die babyboomers, inderdaad, daar kan ik ook veel beter plaatsen, inderdaad. Ja. Ja. Als laatste nummer in het eerste uur van ons interview met Rob Vermeijs. Een nummer van Masada Arumbai uit 1979.